Het is Jurij Subinitski met het NOS-journaal. Koperdief wordt harder aangepakt. Minister opstelt heeft daarover afspraken gemaakt met de politie, justitie, spoorbeheerder ProRail en de metaalverwerkingsbranche. Zo gaat de politie helikopters inzetten om koperdieven op te sporen en gaat het openbaar ministerie hogere straffen eisen. Om de handel in gestolen koper te ontmoedigen, komt er een registratie- en identificatieplicht voor mensen die koper willen verkopen. De laatste tijd zijn er steeds meer meldingen van koperdiefstal, vooral op het spoor. De Europese Commissie wil vanaf 2014 het budget fors verhogen. Volgens de meerjarenbegroting wil de Commissie in 2020 1083 miljard euro gaan uitgeven. Dat is 15% meer dan in de huidige begroting. De komende anderhalf jaar wordt erover onderhandeld. Staatssecretaris Knapen van Europese Zaken noemt het voorstel zeer teleurstellend en spreekt van een enorme stijging. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Het RIVM onderzoekt om welke stof het precies gaat. De bezoekers van zes strandpaviljoens in de buurt mochten gisteravond uit Voorzorg niet naar de waterlijn. Vanochtend zijn ook bij Velsen Noord en Wijk aan Zee enkele buisjes gevonden. Of die dezelfde stof bevatten als de buisjes bij Egmond is nog niet duidelijk. Ajax-middenvelder Demi de Zeeuw verhuist naar Spartak Moskou. Hij tekent er een contract voor drie jaar. De overgang is definitief als de Zeeuw medisch is gekeurd. Ajax krijgt 6 miljoen euro voor de Zeeuw die 27 keer voor het Nederlands zelf uitkwam. Hij heeft twee seizoenen in Amsterdam gespeeld. Daarvoor kwam hij uit voor AZ. Met de Alkmaars club werd hij landskampioen net als dit seizoen met Ajax.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor, Den Haag voor dorp 9 kilometer. De A6 leden dat richting Muiden, 10 kilometer tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug. Op de A8 staan om Amsterdam 5 kilometer bij knopen En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen Veen knopen de Raasdorp 7 kilometer. Op de ring A10 tussen Amstel Businesspark en knopen de Nieuwe Meer 5, naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 5 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Huizen 4, A27 Almere Utrecht voor Hilversum 4 kilometer en op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer. En tot zover de verkeersin.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 Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Dit keer niet uit het gezellige Hotel Hoogland, maar uit uh, de studio. En we kijken op de mooie tenten van het uh, culinaire Zandvoort. Dus uh, bent u gisteren niet geweest? Vergeet niet om uh, vanavond en uh, morgen te komen. Het is echt een uh, feestje en het... Uh, het duurste gerecht is maar 6 euro, dus uh, nou, daar, kan het niet, uh, daar kunt u het niet uh, voor laten. Wij zijn, uh, nou in Nederlands is Pieter Joustra weer uh, aangeschoven. Goedemorgen Richard Buitrijk. Leuk dat je er bent, want je ja. was natuurlijk altijd een vaste uh, presentator van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, maar dit onderwerp is zo belangrijk, dus ik vroeg aan Cordrayer, de technicus of de interviewer, mag ik het even van je overnemen, want we hebben Andorz Sandberg in ons midden. Ja, we gaan even nog de muziek afkondigen. Dat is uh, Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. En uh, nou, we gaan uh, naar het, uh, Andor Sandberg. Andor, heel erg uh, welkom. Ja, goedemorgen. En uh, natuurlijk leuk dat Pieter uh, hierbij zit. Pieter, uh, oude VVD-corrivee. Nou, dat is heel lang geleden hoor. <laughs> heel lang geleden. Ja, het is nu alleen nog maar Corrivee. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Uh, nou Andor, waar uh, je ja, vertel is, je bent wethouder van, ja. uh, van Zandvoort ja. maar uh, wat, wat zit er allemaal in je portefeuille hè? wat het zit er allemaal in mijn portefeuille parkeren, maar uh... ja, ik zeg altijd, ik heb uh, een van de mooiste uh, portefeuilles uh, die je maar kan bedenken, ik heb openbare ruimte met alles wat erin zit straatreiniging, afval uh, groenbeheer onderhoud van uh, bankjes en uh, dat soort zaken ik heb natuur in mijn uh, portefeuille, ik heb mooie in mijn portefeuille, uh, verkeer en vervoer, dus uh, alles met uh, met openbaar vervoer en dat soort zaken. Ik heb uh, uh, gemeentelijke gebouwen heb ik in mijn uh, portefeuille, ik heb afval in mijn portefeuille. Dan ben ik altijd, uh, altijd heel grappig om dat te zeggen: wethouder, afval. Uh, personeel en organisatie, dat is een, vind ik een hele belangrijke uh, ook vanwege mijn uh, leven, uh, mijn uh, bedrijfsleven hiervoor. Uh, ik heb uh, nutsbedrijven heb ik in mijn portefeuille uh, okay. volkshuisvesting uh, volkshuisvesting betekent dat je bijvoorbeeld voor een project als Louis Davids ook uh, van alles mee te maken hebt of uh, je niet? dat niet zozeer wel uh, da daarachter uh, vanwege het feit dat er uh, huurwoningen van de, de kei uh, in het Elders 1 gedeelte zitten en daar heb, wel al zeiling, heb ik wel zeiling, zijdelings mee te maken gehad en dat had uh, bijvoorbeeld te maken met uh, de pilot die de kei doet uh, om een aantal uh, woningen in de vrije sector aan te bieden en uh, dat weer heeft weer te maken met uh, de veranderde regels uh, vanuit uh, Den Haag dat je sociale huurwoningen maar tot 33.600 euro de, de, het totale inkomen uh, kan je maar uh, 90% van je sociale uh, ja, kan je, uh, ja. moet je aan de, de grens die eronder zit. En dat uh, vinden wij, uh, niet alleen wij als gemeente Zandvoort, maar ook de rest van Nederland een probleem. Dus vandaar dat wij uh, daar hebben gezegd van nou beste Kei, ga daar een aantal woningen aanbieden bij de vrije sector. Ja. Vooral ook om, uh, maar goed, dat kan ik ook een heel ja, uur over gaan praten. Ja. Kom je ook vast nog wel een keer dat weet ik wel zeker, want we zijn op dit ogenblik, ogenblik bezig met de provincie met een regionaal actieprogramma. Dus daar denk ik dat ik eind dit jaar of begin volgend jaar ja, dat het richting de gemeenteraad gaat komen. Dus als je mij uitnodigt, ben ik altijd van harte bereid om daar wat over te vertellen. Een gewaardeerde gast. Um, ik heb er nog één kleine vraag over. Uh, die, die, die, die, die toekenningen van al oh, die portefeuilles, uh, gaat dat. Uh, hoe gaat dat? Is dat op het moment dat jij zegt van nou daar en daar en daar voel ik me verbonden mee, doe die maar? Of, of uh, wordt dat al van tevoren bepaald? Of hoe, uh... Nee, dat wordt uh, onderling uh, door de, de drie wethouders be, be, be okay. bepaald. Dus dus, het wordt politiek bepaald, zo mag ik het zeggen. En heb je er ook affiniteiten mee? Is dat ja. ook een voorwaarde? Ja, we, voor, voor mij was het heel belangrijk uh, toen, vorig jaar toen we de portefeuilleverhouding, uh, uh, verdeling uh, Deden, is dat de speerpunten die wij hadden als CDA zijn, dat wij daar ook de portefeuilles voor kregen? Oké. Okay. En ja, vier van de vijf speerpunten hebben we, daar ben ik nu portefeuillehouder van. Ja. Okay. Behalve financiën niet, maar goed, dat is in handen van de wethouder Tonen. Dus deels dus, dus affiniteit en deels ook politiek uh, ja. Ja. programma. Ja. ja. Nou, we gaan naar de parkeer. Uh, Pieter, wil jij een aftrap geven voor de parkeren. Ja. ja zeker, de parkeer want ik wil eerst beginnen met een compliment te geven aan de dames en heren ambtenaren van de gemeente. Want ik ben groot verbaasd. Nog geen maand geleden kregen alle bewoners in deze buurt, en dan praat ik over Koninginnenweg, Wilhelminaweg en dergelijke. kregen een brief in de bus van het regime gaat in. En u kunt nu uw kaarten gaan bestellen. Bewonersvergunning en bezoekerspassen kunt u gaan bestellen. 80 euro en 20 euro. En, uh, vult u even het formulierje in naar de gemeente toe. En vervolgens moet je dan ook je, een, een kopie van je rijbewijs meeleveren. En je moet geld overmaken. En tot mijn grote verbazing, binnen vier weken kreeg ik gisteren de kaart binnen. Uh, die je achter je raam moet plakken. Dat betekent binnen vier weken is die hele. Procedure afgewikkeld van de aankondigingsbrief tot uh, de vergunningen die bij je in de bus vallen. En de vergunningen liggen hier voor je. En ze zijn, Vier uh... weken tijd, dat is ja. ongelooflijk. Hoeveel mensen hebben hier aan zitten werken? Een man of 200? Nee, nee, nee. Want nee. oh, je oh, over 1200 voertuigen in deze buurt. Ja, klopt. Uh, uh, kijk, wat dat betreft is het ook een stuk van goed voorbereiden. En uh, wij wisten natuurlijk al uh, heel lang dat we per 1 juli uh, 2011 was ons streefdatum om uh, een regime in te voeren in de Koningenbuurt en Oostbuurt. Dus uh, wij uh, hebben, uh, nou, eigenlijk de organisatie heeft zich heel goed voorbereid om uh, alles zo vlekloos te laten lopen. Met hoeveel mensen hebben je die gedaan? Uh, uit mijn hoofd uh, zijn er vier mensen die vergunningverlening doen op parkeren op dit ogenblik. Dus vier mensen hebben 1200 aanvragen behandeld? Ja, ja het is echt een... Uh... Binnen, binnen vier weken? Uh, het was, was eigenlijk echt... maar drie weken. Ik kon, mocht ze ook niet storen de afgelopen mm -hmm. dagen. En gaan ze nu met zien? Nee, want uh, de, eigenlijk uh, zijn nog, uh, nog niet alle vergunningen zijn verstrekt. En dat vanwege het feit of mensen die zijn vergeten of uh, mensen die uh, zijn op vakantie gegaan. Dus uh, wij verwachten dat het nog uh, ja, anderhalve maand wel door zal gaan. En uh, dan uh, gaan we weer uh, op naar de volgende klus. Wacht even, de mensen zijn het vergeten. Ik heb inmiddels een paar mensen gesproken die zijn met vakantie geweest. Of die zijn het formulier kwijtgeraakt. Hoe kunnen ze alsnog dan uh, daarvoor in aanmerking komen? Nou, als ze uh, het formulier zijn kwijtgeraakt, dan is het een uh, de centrale balie van het gemeentehuis gaan. En dan uh, kan er een nieuw formulier worden aangevraagd. En kan het uh, de... contant betalen? Uh, dat zou, met, met zijn kopie van de rijbewijs is en uh, uh, dat soort zaken. En uh, dat, dat zou het in principe wel kunnen. Alleen het is wel zo van, uh, de, de, de tijdspad is zo, uh, zo krap. Uh, het is, uh, eind mei is het uh, aangenomen door de gemeenteraad uh, om het parkeerregime in te voeren per 1 juli. Uh, dat wij hebben gezegd van, ja het is ook een beetje een gewenningsperiode. Tussen 1 juli en 1 augustus uh, uh, gaan we werken met waarschuwingen en per 1 augustus gaan we echt de hondhaven. Dus met betekent bekeuren. Woorden... Handhaven betekent inderdaad bekeuren Maar ik vind uh, handhaven vind ik een netto woord. Ja nee maar het is concreet 1 augustus krijg je een print Hoe kost die? Daar, dat, dat moet je niet aan mij... Ik, ik, zo, zo ik veel, zo, zo, diep, dit, Volgens mij is het 54 euro. Nou ja, dat is toch jammer. Zeker. Als nee? je dat elke dag krijgt. We maar, gaan even vanuit het begin, Pieter. Want ja. uh, uh, je hebt de, nu de, de vergunningen van zowel bezoekerspas als gewone bewonerspas uh, voor je liggen. Maar er is een nieuw systeem uh, aangekondigd. Maar waarom hebben we eigenlijk een nieuw parkeervergunningssysteem nodig? Waarom hebben wij een nieuw parkeervergunningssysteem? Uh, uh, ja, kijk, wij. De afgelopen jaren is behoorlijk lang gesproken over parkeer. Ik geloof dat het uh, uh, toen in 1999 is voor het eerst uh, is gesproken. Toen is er een uh, parkeerregime geworden, gekomen in de, ja, ik moet even de Zuidbuurt, dat is uh, bij het Schelpenpleintje in de buurt. En wat je, wat je ziet de afgelopen jaren is het als een olievlek is het, uh, vergroot. De laatste uh, grote wijziging is de, de brede rode buurt erbij te betrekken. En wat je daar zag is uh, dat juist ook weer de randen uh, uh, heel veel last hadden van, uh, van parkeeroverlast. Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen dat vanaf 1999 er in de buurten een vergunningssysteem is geïnstalleerd ja. voor het eerst. Ja. En we hadden en de... natuurlijk aan de kust al betaald parkeren. Maar... Ja, fiscaal parkeren, maar echt bewoners parkeren. waar alleen de, uh, uh, voor, voor bewoners geparkeerd en dat is sinds aan mijn hoofd 1999. Je ja. kan ook een jaartje in de, de midden. Ja, en dat breidt zich zo. Door Zandvoort uit dat ja. elke keer aan de rand krijgen die ja. problemen. Want mensen parkeren daar, want ja. in de buurt moeten ze dan betalen. Ja. Maar goed, kijk, uh, wat, wat je steeds zag is: uh, van elke keer als je weer een, een wijk erbij pakte, uh, was er bij de randen uh, het een, een ja. groot probleem. En uh, toen heeft de gemeenteraad gezegd van ja, weet je wat, we moeten het echt in heel zandvoort gaan invoeren. Mm -hmm. En uh, met ook en uh, wat je ook zag met het, uh, het huidige beleid is dat voor, voor uh, bezoekers het heel onduidelijk was van waar mag ik wel staan, waar mag ik niet staan. Ja, zeker. En het, uh, huid, het nieuwe beleid wat we gaan invoeren uh, per 1 januari 2013, dat is gewoon helder. Daar mogen toeristen parkeren en daar mogen bewoners parkeren. En we hebben ook nog een, een, een deel fiscaal, bijvoorbeeld in de Haltstraat in de Grote daar uh, is. Uh, het zogeheten shop-and-go-publiek. En we hebben een een parkeergarage. Meteen even tussendoor. Ik heb nu zo'n bewonersvergunning. Ja. Maar nu komt er iemand bij mij logeren een week. Ja. ja. Maar laat laat hij zijn auto? Bij jou in de buurt, ik weet toevallig waar je woont, de zijn. is er een, er was ook een verzoek van de gemeenteraad, ga uh, plekken in buurt aanwijzen waar die mensen kunnen parkeren. En uh, bij jou in de buurt is het bij de uh, voormalige gereformeerde kerk, dus de, oftewel de school. Ja. Daar heb je een parkeerterreinje waar toeristen kunnen parkeren Wel tegen betaling Maar, maar voor een dag of twee dagen dag of, of voor een week Dat, uh, die dat die mogelijk. Mogelijk. Je hoeft niet je elke uur er naartoe te lopen nee. Om er mee te bij te vullen nee. En tegenwoordig kan je in Zandvoort uh, met je telefoon parkeren Ja dat is heel en, uh, positief. Dat is heel positief Dus uh, ik zou die mensen oproepen uh, Download uh, de app of uh, meld je aan Via internet bij ja. Parkline Of bij uh, Yellowbrick ja. En uh, ga betalen met je mobiel Want het is echt uh, heel erg makkelijk Oké, okay, ik heb uh, of iemand uh, heeft een caravan ja. of een aanhangwagen, ja. hoe is het daarmee geregeld? Hoe is het daarmee geregeld? Uh, ja, uh, daar heb ik nog niet zo'n 1 en 3 antwoord op. Uh, ik, uh, er zit inderdaad ook een ja, kenteken op, maar, maar het is, geen, motor, het is nee. geen motorvoertuig. Nee, dus nu staan er in de straat zijn de vier aanhangwagens. ja die moeten verplaatst worden naar de andere gedeelte van, uh, van Zandvoort. Daar ja, is dus geen bewoningspas nee. voor of... Maar we gaan wel bezig als college zijn om daar dan wel een plek voor in Zandvoort aan te wijzen waar die mogen staan. Bij de corridor. Dat dan moet je bijna andere, al, dan dan dan ja. moet, je, moet je eigenlijk al naar een plek gaan waar helemaal geen betalen is. Hè? Want je kunt natuurlijk niet een caravan een heel jaar uh, stallen ergens. Nee, kijk, en, nee, kijk uh, wat, wat dat betreft zou ik ook niet uh, voor kiezen om caravans in, in een woonwijk. Want nee. uh, uh, wat, je, wat je ook ziet is dat uh, veel bewoners daarvan klachten, klachten geven. Ja, waarom staat die uh, die caravan daar. Ja, precies. Dus in, in de voertuin mag ook niet je caravan? Uh, als je daar plek voor hebt, Pieter, dan... Uh, een een dan mag... heet dat. Je mag... Uh, oh, je dat je, voor, als jij plek hebt voor, voor op jouw uh, eigen terrein voor twee auto's, dan kan je voor je eerste auto dien je een uh, parkeren op eigen terrein. Dus met andere woorden kun je alleen een bezoekerspas aanvragen. Maar als jij nog plek hebt voor je caravan, mag je met alle liefde je caravan op je eigen terrein zetten. Ach, wat ben je weer aardig. Ach, wat ben je weer aardig. Wat ja. betek betekent het nou dat je in heel zand voor dus nergens meer gaat Parkeren zoals we dat nu wel hebben, is dat een beetje de conclusie? Uh, de per 1 januari 2013 oh. zal alleen uh, niet in Nieuw-Noord en Bentveld een regime worden ingevoerd. Okay. En uh, dan zal een deel fiscaal parkeren zijn. Dus zeg maar in het centrum, de, de Winkelstraat. En uh, een gebeld... deel fiscaal, gewoon de parkeermeter. Parkeermeters, ja, sorry. Ja, ik zal het proberen even in JPH te Nee, ik, ja, ik kom hier ja. even uh, dus, dus met parkeerautomaat betalen. Een deel waar, uh, waar verblijfstoeristen kunnen betalen kunnen staan en de deel waar het bewoners kunnen staan, dus die drie stromen worden echt gescheiden. Oh, Nog eventjes. Nu heb ik zo'n uh, bewonerskaart. Ja. Ik mag parkeren in dat gebied van, uh, nou zeg maar, van de Gergenstraat, Kosterlorenstraat, uh, Haltenstraat, dat hele gebied ertussen. Ja. Uh, maar in de Oosterparkstraat, parkstraat is er ook een bewonersgebied voor bewonersvergunning. Maar daar mag ik niet staan met nee, auto. Dat, belang, dat is juist een belanghebbende ja. gebied, om het even in te maken. Voor de dat, bewoners. Het is een ander regime. Maar het is wel zo van als wij uh, het ge, uh, regime gaan uitbreiden, dus dat zal eerst uh, Park Duinwijk en nu uh, oud zijn. Dan mag je daar parkeren met je, met je bezoekerspas. Dan mag ik in heel zandvoort. Nee, ik praat niet bezoekerspas. Het gaat over bewonersvergunning. Oh, uh, sorry. Daar heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, dan mag je met je bewonersvergunning mag je dan parkeren. Maar het is het, het uitbreiden van het regime. Maar dat komt dus. Dat gaat komen. Dus het eerste gedeelte zal het eerste kwartaal van 2012. zal op Park Duinwijk en uh, Oud-Noord zijn. En dan gaan we de rest van de, de wijken omvormen. Dat zal per 1 januari 2013 zijn. En dan kan ik met mijn bewonersvergunning. Kan ik overal in Zandvoort in ja. die gebieden gratis parkeren. Ja. Behalve niet waar je met een parkeerautomaat staat. Dus dat is een enorme verbetering. Dat zou geweldig zijn ontzettende irritatie dat als je even ergens, ja, even naar Zuid wilde of wat dan ook, dat je meteen uh, een parkeervergunning of zo'n taaltomaat ja. nodig had. Dus dat is echt een enorme verbetering. Dus Zandvoort wordt één wijk, zo zien je ja. dat ook. Ja. Nou kan ik me voorstellen, mensen in Nieuw-Noord daar is dat regime nog niet en dat komt er voorlopig ook niet. Maar die mensen hebben een auto en die willen naar familie toe, hier in de gebieden waar die regime er wel is. dan? die kunnen een bezoekerspas aanvragen, ook voor 20 euro. Mag je drie uur staan over dat? Ja, met een blauwe schijf. Drie uur? Ja. Of je moet naar de familie kerk toe? Nou laat ik zo zeggen, of, je, moet in, of je, inderdaad, je gaat betaald parkeren of in het parkeergarage uh, garage of uh, elders. Ja. Alleen, ja, dat, dat is de afspraak die we hebben gemaakt als, uh, met de gemeenteraad samen, dat we dat, dat zo gaan insteken. En dan uh, nou mogen de bewoners een onbeperkt aantal bewonersvergunningen ja. opvragen. Betekent dat dat als je vijf auto's hebt in één adres, dat je ook vijf uh, van die vergunningen krijgt? Ja. Nou, oh, dat is uh, soepel. Nee, dat, dat is Alle, is alle kinderen, pubers en pubers. Ja, vrouwen, er zit er wel één mits en nee, maar nee. aan. Ho, ho, ho, ho, ho. Een bewonersvergunning? Nee, toch? Je mag toch niet vijf van die dingen... Ja, je mag. mag. Het is, uh, het is onbeperkt. Het is wel zo dat er, uh, dat er wel is aangenomen uh, dat wij wel kijken naar de parkeerdruk in de wijk. Mocht het zo zijn dat de parkeerdruk hoger is dan 80%, dan is het college bevoegd om het aantal vergunningen te beperken. Oh, okay. Maar hoe checken jullie dat dan? Uh, Wij gaan meten. Wij, uh, nee, gaan dat op... snap ik. Maar ik bedoel, qua die, die, uh, meet je dan of al die uh, auto's waar je vergunning voor uh, geeft, dat ook echt op die adressen uh, staan ingeschreven? Ja, want er is een, er is een koppeling met uh, de Rijksdienst voor uh, wegen, RIWD. Okay. En daar, daarmee kun je uh, kun je checken. We gaan zelfs ook een stuk verder. Want uh, stel, uh, Richard, jij woont in Amsterdam en uh, je wil graag een vergunning hebben voor Zandvoort. Zeg van nou, Ander, weet je wat? Ik verkoop jou. Precies. De, de auto voor een en uh, ik vraag vergunning aan en dat uh, de even koop ik het weer terug van je. En dat kost mij maar even de overschrijfkosten van uh, bij het post Of ik koop hem niet terug van je. Of je koopt hem niet <laughs> <weer> terug. Ja, <laughs> heb je jij nog aan gedacht. Ja. <laughs> maar goed, de, we, we gaan blijven steeds, uh, steeds checken met uh, de, de database uh, van, uh, van de Rijksoverheid of van, van de Rijksdienst. ...om te kijken of je nog steeds recht hebt op de vergunning. En uh, mocht dat niet zo zijn, dan uh, trekken we jouw vergunning in. Oké. Okay. Een, een praktische vraag. Op de bewonersvergunning staat het kenteken van auto. Ja. En uh, uh, nu ga ik over twee maanden een nieuwe auto kopen. Betekent dat ik weer naar de gemeente moet gaan voor een nieuwe pas? Ja, klopt. Kost, kost dat? 26 euro. Zo een lekkere handel. Nou dat is geen handel het zijn gewoon de, de administratiekosten die we, die we moeten maken aan mm -hmm. hey, het printen het lijkt een hele simpele vergunning maar het is op echt uh, papier Gewaar, gemaakt, die, gewaarmerkt. Die gewaarmerkt dus dat, dat is ook een, een x-bedrag daarvoor moeten we mensen uh, in dienst nemen die dat kunnen doen dus wij hebben een kostprijs van 26 euro en Pieter, daar blijven ze ook zo snel voor werken nou het is eh, eh, nogmaals, eh, ik heb het nog nooit meegemaakt zo enorm eh, snel dat eh, een echt stom, een stom verbaas nog even een laatste vraag. De vorige keer dat je bij mij aan de microfoon stond, had je toegezegd dat elk uh, adres drie bezoekerspassen uh, per woning uh, kreeg en nu uh, is dat teruggebracht naar twee. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de gemeenteraad beslist. De gemeenteraad heeft besloten om uh, twee bezoekerspassen. Ik heb waarschijnlijk gezegd uh, dat het collega, uh, ik weet niet precies wat ik heb gezegd, maar... Het is wel zo van de gemeenteraad de besliste kaders. En dit is de kader die de gemeenteraad heeft meegemaakt. Ze vonden twee bezoekers Je kan altijd bezoekers passen bij je buren opvragen ja. voor dat moment. Precies. Dus dat is het probleem niet. Nou, en dan antwoord. heb je tenminste gelijk ook een beetje contact met je buren. Je ja, de... ja. Ja, ja, precies. Er is, er is kort geleden nog een bijeenkomst geweest in Louis Navis. Carré, informatief. Ja. Wat is daaruit gekomen? Nou, kijk, er zijn wel een aantal mensen die, die vragen hadden hoe zit het precies in elkaar. Een aantal uh, probleemgevallen uh, die... Uh, wij als college uh, moeten oplossen. Uh, een aantal gevallen waar we niet aan hebben gedacht. Uh, ja, ik kan er nog niet heel veel over uh, vertellen, want het moet eerst door het college worden vastgesteld. voordat uh, de problemen echt kunnen worden opgelost. Dus uh, er zijn er zestal problemen. En uh, ja, daar gaan we mee aan de slag. Kijk, uh, aan de ene kant, uh, er zijn uh, ongeveer twintig mensen zijn er langs geweest op de, op de informatieavond. Uh, dus uh, ja, wij waren wel redelijk tevreden. Uh, de, de, de, Driekwart wa, was ontevreden vanwege het feit dat ze problemen hadden. En een kwart was uh, tevreden vanwege het feit uh, yeah, dat het zo, zo, zo werkt. Oké, okay, ja, we moeten door ja. helaas. Anders, ja. je bent een goede mooie praten Maar jij ja, werkt ook niet van niks bij de radio, denk ik dan maar. Heel ja, erg is... bedankt. Ja, graag gedaan. Dat je en hier succes. wilde zijn. Ja, een succes met de, de complimenten invoeren. door aan de ambtenaar. zal ik zeker doen. Dank je En het volgende onderwerp uh, is Kees van de big ik ben buitenlandse zaken en die gaan morgen optreden in het muziekkapel. We gaan nu eerst even luisteren naar uh, muziek. Uh, als auto's niet geparkeerd staan, dan rijden ze op de snelweg. En daarom gaan we luisteren naar Tom Robinson Band met Motorway. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort uit de studio. Uh, ik zit weer met Cor Draaier aan de microfoon. Welkom terug Cor. Ja, dag Richard, hallo dan. Want uh, Pieter Jouwstra heeft jouw neurs even waargenomen. En dat komt omdat jij te diep uh, in de politiek zit om, uh, om dit soort interviews nog neutraal te kunnen, te kunnen houden. Ja, dat zeggen ze inderdaad. En ik kan daar inderdaad wel een hele goede scheiding in aanbrengen. Alleen als mensen dat gewoon bezwaarlijk vinden omdat ik inhoudelijk de zaken wat beter weet dan de gemiddelde burger, kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja. En dat is een hele mooie oplossing zo. En we zeggen gewoon even voor iedereen, ja, ik moest even naar het toilet zijn. <laughs> is het gelukt? <laughs> het is gelukt. Zware boodschap. Nou, aangeschoven is Kees Reiners. Hij woont in Haarlem. Welkom, Kees. Goedemorgen. Je bent muzikant, neem ik aan dat je hier zit? Of ben je een... Uh... Als hobby uh, speel ik muziek. Ja, je bent... Uh, ja, precies. Je had ook nog de manager kunnen zijn, natuurlijk. Want ja. waar gaat het over? Het gaat over de big band de buitenlandse zaken. Nou, een, een een ontzettende mooie naam voor een uh, voor een big band en uh, jullie gaan morgen optreden in de muziekkapel uh, en muziekkoepel oh ja is dat kapel oh ah, koepel ja. oké prima de muziekkoepel duifentil. De Duivertil De Duivertil De Graathuisplein um, Ja en dat was vorig jaar een ontzettend uh, succes Dus uh, Ja klopt Het was, uh, was zwingen. Het ja trein. Ja weet je jullie maken natuurlijk lekker veel lawaai Het zwingt. Uh, ja. ja wat wil je nog meer voor zo'n ja. uh, Want het is ja. best een lastig punt hè. Ik heb er ook al ja. eens gespeeld met uh, Los Santos Als uh, theatersport maar dat boeit toch uh, niet heel erg. Hè. Mensen moeten zich dan toch te veel concentreren. Maar bij jullie is het gewoon, het, uh, het wordt aangewaaid en uh, de muziek... Uh... Precies, het, het, het verhoogt de, de sfeer. Ja. En dat is ook de bedoeling. Ja. Om, uh, voordat we gaan beginnen over het uh, optreden morgen, kun je ze uh, iets vertellen over de historie van uh, Big Band Buitenlandse Zaken. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar de naam. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, de naam uh, uh, Big Band is, uh, dat suggereert eigenlijk ook, je denkt toch bij het woord Big Band gauw aan de... Uh, Klassieke Amerikaanse swingorkesten, uh, ik noem maar even, uh, Glenn Miller of uh, Benny Goodman. Uh, dat zijn wij niet. Wij uh, zijn een, gewoon een, een grote club uh, muzikanten, en vandaar de naam Big Band. En we spelen ook geen uh, klassieke uh, Amerikaanse swingmuziek, maar uh, ik noem het swingende wereldmuziek. Dus wij, bij ons repertoire, uh, putten wij uit uh, Zuid-Amerika, uh, Cuba en Afrika. En, uh, uh, en aan verwante uh, muzieksoorten en ook wel richting jazz, uh, overlappende stijlen. Uh, dus uh, van dat soort uh, uh, muziek maken wij. En het zingt, uh, als het goed is, zingt het de pan uit. En, en daar komt de naam uh, Buitenlandse, Buitenlandse Zaken Buitenlandse zaken uh, komt, uh, komt daar vandaan dat wij dus geen Nederlandse spelen, maar buitenlands. En de, dus buitenlandse zaken en de, aan verwante artikelen. En dan denk ik aan wereldmuziek en dan denk ik meteen aan het festival in Haarlem, het Haarlem Hout ja. festival. Ja. Hebben jullie daar nog op gespeeld? Nee, dat is, proberen we al jaren om daar uh, een oh. plekje op het podium te krijgen, maar dat, dat lukt maar steeds niet. Maar, uh, daar zouden we een goede, uh, uh, dat zou een goede, een goede plek voor ons zijn om daar te spelen. Ja, ja dan dat, kom, niet in het voorprogramma, maar in het hoofdprogramma. Dat, ja, dat is uh, ja, <laughs> <dat>, dus, <laughs> Je moet eerst beginnen natuurlijk, maar uh, het zou mooi zijn om dat uh, op het hoofdprogramma Proniem te staan, ja. ja, dat zou leuk zijn. Ja. Howland Jazz zou ook kunnen. Dat is uh, Jazz. Ja, dat dat pak jullie ook uh, makkelijk mee. Nou, nee, ja, dat dat zou ook. Uh, uh, wel, wel kunnen, kunnen staan, waar ik, En We goed, hebben ook nog Sandvood jaz, hè? Sandvood Jazz. Ja. Maar. Wanneer? Kor? September, mijn hoofd? Ja, dat Sand, is uh, Jazz festival. Niet binnenkort, nee, maar. Augustus. Nou, ergens heb je dan een Jazzfestival, Dus uh, neem contact op met de uh, organisatoren. Okay. En uh, ja. wie weet. Want ja, als het hier gewoon heel erg goed aanslaat en de mensen raazen enthousiast tot uh, 1 en 1 is 2... Hoe lang, lang bestaan jullie al? Nou, de, de, het orkest is eigenlijk ontstaan uit uh, de Haarlemse Jazz Club. Uh, als een okay. leerorkest. Dat ben ik al nog was geweest. Om, en uh, uh, dat is natuurlijk al lang geleden. Ik weet niet wanneer die is opgeheven in 1990 of zo. Nou, ik, uh, ik heb het dan over uh, 85 of zo ja, dat ja, was. Een ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. leuke tent. heel zo ook oud. <laughs> <laughs> <laughs> Kijk, vast tot 10 dus zeker wel maar, <laughs> <Nee>, maar. <laughs> maar toen is het eigenlijk uh, ontstaan als een soort uh, workshoporkest. Een leerorkest. onder de lijn van Frans ah. Vermeersen En dat is doorgegaan. Onder leiding van Egon Kracht, die uh, inmiddels ook wel zijn sporen verdiende heeft als uh, bassist in de jazzwereld en de cabaretwereld. Um, daarna is het, uh, is het verder gegaan onder leiding van Dolf Pleiter, een Amsterdamse saxofonist. En uh, die is uh, op een gegeven moment uh, vertrokken. En, en uh, sinds een jaar of vier is het nu onder leiding van Frans Cornelissen, dat is een trombonist die ook in de bekende Nederlandse uh, jazzorkest speelt. Dus uh, ik noem hem even de Cube of City Big Band en New Cool Collective. Oh, kent. En hij daar neemt hij ook repertoire van uh, wat hij voor ons uh, arrangeert. Dus we spelen ook een beetje meer in die jazz rock uh, fusion-achtige stijl. Dus dat, uh, dat, uh, nou, dat is wel erg leuk. En uh, Frans die, die heeft er uh, enorm aan getrokken door. Uh, de discipline enorm op te voeren en de, de, de, de nauwkeurigheid in het spelen, waardoor iedereen ja, gedwongen wordt om thuis ook zijn noten te bekijken en heel strak te gaan spelen. En daardoor is het ook heel uh, veel meer gaan zwingen gaan de muziek. Het werd ook wat professioneler en ja, is dus de band uh, ook, ook uh, gegroeid omdat uh. Uh, mensen die kamen ons, uh, zagen ons optreden en die werden daardoor aangestoken en die gingen ook, wilden ook meedoen, dus we zijn uh, groter gegroeid in de, in de laatste vier jaar zeg maar. En jij nou zo'n trombonist die ook de leiding heeft uh, uh, hebben jullie een dirigent? Of hij, is, zonder... hij is uh, de, de dirigent maar... hij speelt dus geen trombon oh, hij, speelt hij, speelt hij, oh, okay. hij is de enige beroepskracht in ons, uh, in ons gezelschap hij uh, um, is dus een muzikant en hij, uh, uh, doet als, uh, ja, hij, hij leidt ons, hij uh, dirigeert ons hij en geeft uh aanwijzingen. Uh, hij speelt ook wel op uh, ritme instrumenten Ook uh, zelf mee mm -hmm. oh, Dat is uh, het kan ja. Ja. Ja. Leuk Nou dan aanstaande zondag Hoe ja. laat uh, gaan jullie beginnen? Uh, we beginnen om half twee En we spelen als het goed is uh, drie sets Van uh, drie kwartier Dus ongeveer tot, oh. uh, tot vier uur Dus dat wordt een aardige uitsputtingslag voor ons Ja, <laughs> Alleen, dat vind ik heel lang Want dan normaal treed je nog anderhalf uur en... ja, ja, precies waar. We zijn gevraagd om zoveel mogelijk Of in die periode zoveel mogelijk muziek te maken dan moet ah. ik wel af en toe even op adem komen, maar dus we gaan wel even af en toe pauzeren, maar we gaan het wel mogelijk spelen. En jullie zijn een soort inleiding dan weer voor de zondagse editie van Culinaire Zandvoort? Ja, dat, ik wist niet dat dat, dat dat zou zijn, maar ik zie de tenten staan, ja, bij, je ziet dus het? dat gaat in de afloop dan gebeuren, Ze dus we ja. schuiven gezellig aan, denk ik. Leuk. Dat is een hapje. Nog even een, een vraagje. Jullie krijgen natuurlijk van de gemeente Haarlem eh, subsidie. Ja. Voor een aantal eh, zaken ja. om het allemaal te regelen. Ja. Eh, ja. Gezien het bezuinigingsgehalte ja. momenteel bij al die uh, gemeentes en zo, gaat dat ja. nog gevolgen krijgen voor jullie? Worden jullie ook gekort? Het... Ja, we zijn daar wel over uh, geïnformeerd. Dat, uh, ik heb nog niet inhoudelijk, ik uh, weet nog niet, wat de consequenties voor ons gezelschap uh, zal worden, maar ik denk dat de subsidie uh, uh, wordt stopgezet per 1 eh, januari 2012 of in ieder geval tot een zeer minimaal bedrag wordt eh, teruggebracht dus ja, Dat is daar uh, niks meer over. Ja, met so niet, met we zijn, maar, we, je zijn, je ja, we zijn nu al <laughs> ja. aan het brainstormen van hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Ja en uh, kijken of we sponsors kunnen vinden of, uh, of uh, andere mogelijkheden om, uh, ja, je moet toch ergens... Uh... Want hebben jullie wel eens een cd gemaakt? Of? Ja, maar voor intern uh, en familie en vrienden, zeg maar. Ja. We hebben een demootje gemaakt. We hebben ook een videoclip gemaakt op YouTube. Die is ook uh, erg leuk. Oh, hoe vinden we die? Uh, www.bbbz.nl En daar staat een doorlink naar de videoclip. Nou, of, of, of op YouTube kun je ook BBBZ ja. intikken. Dan, uh, dus daar staat hij Hoe je hem vindt, we weten nog niet natuurlijk. Live -out. moet je maar even kijken. Ja. Hey, uh, nou, Kees, heel erg bedankt dat je hier uh, wilde zijn. Uh, swing ja, ja. de sterren van de hemel. we morgen doen. Ja. Dat maakt het nog leuker dan, uh, dan morgen. Okay. In ieder geval, als we luisteraars jou willen zien en je bent, dan uh, kunnen ze om half twee naar het raadhuisplein. Tot uh, vijf uur. Dus dat wordt een prachtige mooie opwarming voor, uh, voor culinair Strandvoort. Dus uh, komt al uh, naar het raadhuisplein. Ik hoop dat uh, het weer mee gaat werken. We ja. hebben nu de regen. Dus Straks over en morgen waarschijnlijk... spelling is goed, dus, ja. dus het ja. moet lukken. Ik hoop dat het een leuke optreden wordt, ik ga zeker kijken. Oké. Okay. Nou, hierna krijgen we uh, Roy van Buringen over het uh, kunstfestijn. Eigenlijk ook een soort kunstuiting natuurlijk, gaat ook over muziek mede. Um, ja, een, een brass band is ook een, uh, een soort uh, band, net zoals de uh, big band. En daarom gaan we luisteren naar de Brass Construction met de Move-In. Constructie met uh, Move-in. Ik word er helemaal vrolijk van. Als ja, dit lekker. inderdaad een soort muziek is wat uh, gespeeld gaat worden, dan uh, wordt dat dan leuk. Hij herkende wel wat Kees uh, van deze muziek dus. ja. ja, wat Kees Reiners niet weet. Er woont in Zandvoort ook nog een Kees Reiners, Dus ik was een beetje verbaasd. Ik dacht, Kees Reiners die ken ik toch? Maar dat is een heel andere Kees. Maar nou goed. Aan tafel is geschoven uh, Roy van Buringen. En Roy van Buringen heeft natuurlijk een paradepaardje. Een aantal jaren geleden is hij daarmee begonnen. Dat heet het mm. Kunstverstijn. En het Kunstverstijn was bijna... Dood, wat ik begreep. Ja, hij is opnieuw genuil en, uh, en nu leeft hij weer. Nee, nee, inderdaad. Ja, de stekker was er bijna uitgegaan. Uh, we hebben het vier jaar geleden voor het eerst georganiseerd in een muziekpaviljoen. Dat hebben we drie jaar lang gedaan dan. En uh, de organisatie van uh, de Muziekpaviljoen, het Overzicht Cultuurfonds, die. Uh, ja, vond het niet meer nodig om het kunstenstijn te organiseren in de muziekpaviljoen. Uh, ze wouden professionaliteit uitstralen in het muziekpaviljoen en uh, daar vonden ze het kunstenstijn uh, toch niet bij passen. Tot mijn grote teleurstelling. En. Uh, toen dacht ik van nou, laat ik dan gaan kijken of ik het op eigen kracht kan doen. Nou, toen ben ik naar de gemeente gegaan. Euh, heb ik een subsidie aangevraagd, vergunning aangevraagd. Vergunning kreeg ik meteen eigenlijk. Er was helemaal niks om te doen. Ging alleen maar eventjes om een, uh, om een matje over de snoertjes. En verder uh, was het helemaal perfect. Valt het onder een kleine evenement. En uh, tja, bij de subsidieaanvraag werd het toch ietsje moeilijker gedaan. En toen, uh, ja, toen hebben we besloten om het in samenwerking, uh, ze noemden dat organisatorische draagvlak uh, ja, met uh, Maura van stichting uh, 12-16 of ja, zoiets. Hè. Um, ja, in ieder geval met Maura ja. dat uh, te gaan doen. En um, ja, dat was dan de organisatorische draagvlak op jongerengebied uh, die ik dan moest krijgen. Omdat ze toch wel wat dingen... Um, we ...hadden gezien om mij te steunen... ...zeiden ze dat. En ik moet eerlijk zeggen... ...ja, het heeft wel geholpen. Ja, want het is inderdaad nu de vierde keer dat het... ...toch weer gaat uh, plaatsvinden. Ja. Daar ben ik zelf ook heel blij mee, want... Uh, ...die jonge artiesten die jij dan... Uh, weet te charteren, dat zijn toch vaak... ...potentiële uh, kandidaten die dan... ...landelijk misschien gaan doorbreken. Ja, dat is vaak wel het uh, geval. Ik, hebt, ik heb ze... ...ik uh, volg volop de media... ...ook omdat mijn bedrijf daar gewoon op staat. En uh, steeds meer... Zie je die talenten en het, als ik daarover heb dan krijg ik kriebels op mijn rug want ik vind het gewoon heel erg leuk dat het zo ver gaat. Je, je ziet steeds meer talenten van het kunstenstijn die vier jaar geleden begonnen zijn bij ons. Zie jij bij Holland's Got Talent, Popstars, X-Factor, ga maar zo door. Maar ook uh, Siska de Rat, Mary Poppins, echt grote musicals die, waar ze dan terechtkomen en dat is gewoon geweldig. Het moet toch wel uh, inderdaad een, uh, een leuke bijkomstigheid zijn voor jou. Ja. J -j Jij hebt ze ontdekt dan. Ja, nee, zo voelt het uh, wel. En, en uh, we hebben Maral en Quincy bijvoorbeeld ook gehad. Dat, twee jaar geleden hier in, uh, hier in Zandvoet. En ze worden meteen door Klaas Koper gevraagd. Wil je hier optreden? Wil je daar optreden? Helemaal geweldig. En daarbij komt ook dat je ze dan later weer bij Kinderen voor Kinderen ziet. Of, of gewoon bij een uh, Junior songfestival. Je doet het toch wel zo dat op het moment dat ze bij jou komen voor het eerst... Dat je ze nog wel even laat tekenen van... Ja, over vijf of over tien jaar, als je bekend bent... dan wil ik je nog één keer terug hebben... maar niet voor de hoofdprijs. Nee, nee, nee. nee. Het, het liefst uh, zou ik dit jaar zien... dat uh, de be betere talenten... die uit deze kunstverstijning komen... Dat we, dat we ze gewoon een jaar kunnen begeleiden... Uh, om in het wereldje... verder terecht te komen. Uh, bijvoorbeeld een singeltje opnemen... als het een zangeres is op een videoclipje. Uh, je hebt het gezien met Remy. Die heeft meteen... Uh, Bianca Dorsman had de videoclip niet opgehaald. Toen heeft uh, Van der Meer video's gezegd. Van, nou, die clip moet er wel komen. Nou, laten we dan Remy dan, uh, die clip geven. En toen heeft Remy gewoon die clip gekregen. En dat was een promotiefilmpje voor Zandvoort. Ja, en voor hemzelf. En voor de VVV Zandvoort. En van, natuurlijk voor de Van der Meer Studios. Ook een flinke promotie. Ja, ja dat doet heel leuk. Rief Van der Meer. Ja. Die leuk. promotie van, ja. van Zandvoort. Dat zou je ook wel met jouw oud uh, Zandvoort link uh, goed doen. Denk ik. ja We zijn op een bepaald gebied een beetje concurrenten Ook nog ja. Maar daar hebben we niet over <laughs> hey, Waar kunnen mensen zich voor, uh, voor inschrijven Want uh, eigenlijk de reden dat je hier zit is uh, Dat mensen zich nog kunnen inschrijven Ja, het kunstplein is op zoek naar Zang, poëzie presentatie Kan het net zo goed zijn. Of een eenwielfiets. Iemand die een eenwielfiets kan rijden. En daar kunsten mee kan doen. Eigenlijk is kunstenstijn podiumkunst. Hmm. Dus alles wat met podiumkunst te maken heeft. Uh, is welkom op het kunstenstijn. Als je 7 tot 21 jaar. Is dat. Voor jong talent zijn we op zoek. En uh, ja. Het kunststijnen. Uh, ja. Is gewoon. Is, is gewoon een keer op zoek ook naar iets anders dan zang. Hmm. Zangers, zangeressen kunnen zich natuurlijk inschrijven bij het kunstststijl. Maar dans, circus, poëzie, cabaret hebben we ook wel eens gehad. Het is allemaal wel leuk om dat een keer weer terug te zien op het podium op het Kerkplein dit jaar. Want dat heb ik nog niet gezegd. We hebben gekozen voor het Kerkplein. Voor de, voor de kerk heb je vier van die bankjes staan. Hmm. Voor die bankjes komt een mooi podium te staan. En daarvoor de jury. Dus we hebben nu dit jaar een podium gehuurd om, om het kunstststijl toch midden in het dorp te ...mogen organiseren. Ja, en uh, wanneer uh, vindt het plaats? Op uh, 9 juli. Vanaf uh, 1 uur tot 5 uur is de bedoeling. Dat ligt even aan, aan het aantal deelnemers. Op dit moment hebben we 8 deelnemers. Ons streef is, uh, is toch uh, 15 ik ben bang dat we dat net niet gaan halen maar ik hoop gewoon dat er ook nog wel heel veel Zandvoorten zijn die hun talenten nog niet hebben gezien, laten zien op het kunstverstein want elk jaar merk je toch weer dat Zandvoort ook wel heel veel talent heeft uh, we hebben een heel leuk duo in Zandvoort, weet even de naam niet uit mijn hoofd en die hebben vorig jaar meegedaan en uh, een van het duo heeft zich weer opgegeven voor dit jaar, maar ik weet zeker dat er gewoon veel meer jongeren zijn hier in Zandvoort die talent hebben, maar dat nog net niet durven te laten zien en het kunstverstein helpt ze daar om het op een luchtige manier te laten zien. Want het is geen strak evenement. Nee, het is gewoon lekker luchtig, lekker normaal. Als je nou net niet helemaal het talent hebt, dan word je niet helemaal afgekraakt, net als op televisie. Hier wordt er gewoon, je bent een mens en ik laat zien wat ik kan. En Dat is de bedoeling van het kunstwerk. En hoe geven mensen zich op? Uh, via wwwonair eventsnl of een e-mailtje sturen naar info eventsnl uh, Daar kunnen ze zich opgeven. Um, als je dat uh, doet per e-mail of per de website, is bijna hetzelfde. Maar um, dan uh, krijg je een informatiebriefje. Vragen we nog een paar vragen aan je. En dan ben je officieel ingeschreven. Nou, Roy, heel erg bedankt dat je dit uh, met zoveel passie en enthousiasme hebt willen vertellen. Ja. En uh, ik hoop dat de samenwerking met Maura en uh, de stichting 1216 uh, 12, goed, uh, goed samenwerkt. Ja. En dat jullie hier nog jaren. Uh, kunnen ze verder gaan, we gaan uh, organiseren ik hoop het ook volgend jaar bestaan we vijf jaar gewoon ik had even één vraag hè. Ja. Uh, het is natuurlijk voor de wat jongeren onder ons maar stel nou dat ik uh, ja ik ben ineens uh, iemand van 50 en die luistert naar de radio en ik denk ja ik kan heel mooi opera zingen ze hebben dat pas gezien op de televisie Ga je daar in de toekomst misschien ook nog wat voor doen? <laughs> Dit is heel grappig. Of je mijn gesprek hebt gehoord. Nee, nog niet. Nee, ik heb het toevallig nou net met iemand hierboven over gehad. Nou, ik ga een klein tipje geven. Um, het kunstenstijn bestaat volgens jaar vijf, vijf jaar. Ja. En ik wil toch iets verder gaan. En wat dat precies is. Het heeft wel in die trant een beetje te maken. Maar ook wel met jongeren. Maar het heeft wel een beetje met dat te maken. Maar als ze dat doen, hè, opera zingen, dan is in oktober onze andere talenten af. Maar dan voor, vanaf 16 jaar tot 100. En dan kan je je daarvoor inschrijven op operagebied. Kijk. Dus, ik mee doen? Ik ik vanaf oktober. Vroeg, ik vroeg. Ja, ga, vanaf ja, oktober. Dus hou we onze website gewoon in de gaten. Maar het kunststijn uh, bestaat volgend jaar vijf, vijf jaar. En het kunstenstijn zelf hopen komt dat volgend jaar ook terug. Maar we zijn bezig met iets anders. Maar dan wel in die opera gebied. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Nou, Het okay, ja. wordt heel uh, spannend. We het in ik gaten. ben benieuwd hoor. <laughs> Oké, okay, uh, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, hierna gaan we luisteren naar de agenda en de mededelingen. Um, we gaan nu eerst luisteren naar Real Thing met Can You Feel The Force? Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We zijn alweer aan het uh, einde van deze ontzettend gezellige uh, uitzending. Uh, ja, Cor, we gaan eens dus even naar de agenda van uh, deze week. Ja, die agenda die, uh, die ziet er weer in, uh, erg leuk uit. He. Het is natuurlijk weer een, een zomerse agenda. Um, nou, we hebben natuurlijk nu al voor ons bij de deur uh, culinaire Zandvoort op het Nou, Het is natuurlijk uh, nu een beetje regenachtig weer. Gisteren ging het ook heel mooi weer worden. En op het moment dat de mensen zaten te eten was het allemaal weer heel gezellig. En uh, dat gaat ook straks weer gebeuren om vijf uur. En het is dan uh, tot een uur of uh, tien. Al voor de deur hier. Uh, het is het gezelligste evenement van Zandvoort. Mensen hebben vorig jaar een uh, evenementenprijs gekregen. Laten we dat niet vergeten. Ja, het beste is... evenement van Zandvoort. Ja, maar dit, ik moet ook aangeven. Het is gewoon heel goed georganiseerd. Goed aangepakt. ...is heel compact... ...en het hele idee wat er achter steekt... ...ja, dat spreekt gewoon natuurlijk helemaal mensen aan. En het leuke, hoor... Uh, ...mensen denken van... ...ja, dat wordt allemaal door betaalde kracht georganiseerd... ...vanuit het VVV... ...maar dat is niet waar, hè? ...het nee. zijn allemaal vrijwilligers... ...die dat uh, gewoon uit eigen... nou oh, ja... ...met ja. hun eigen tijd doen. Ja, het zijn natuurlijk toch wel 15 restaurants... 15 is best wel een hoop... ...en die staan natuurlijk allemaal hier met mensen hier... ...en uh, je kunt allemaal lekkere kleine dingetjes krijgen... ...en uh, je kunt er een apart kopje voor kopen... ...van die bonnetjes... ...en dat is... Uh, uh, ja, dat is nog betaalbaar ook. En het ja. zijn die grote gerechten waar je een nog geld voor betaalt. Maar je kunt Maximaal kleine... 6 euro, hè? Ja. 6 schuilkoppen, ja. En dan gaan we naar uh, het zondag uh, 26 juni van 1 tot 4. En we hadden het er net al over: dat is de Big Band Buitenlandse Zaken in het muziekpaviljoen Raadhuisplein. Ja, dat is uh, Yes, Swing, Latin en Wereldmuziek en uh, volop ruimte voor improvisatie. En dat is juist zo leuk hè, als mensen dan een bekend nummer gaan spelen en ze gaan een beetje improviseren. Nou, zondag 26 juni hebben Italia aan Zandvoort. Het circuitpark, dat wordt een Italiaans festivalterrein. Maar naast het aanschouwen van diverse motorische exoten van Lamborghini, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati en Ferrari, kan je ook genieten van Italiaans eten. Hè. Een soort uh, Italiaans uh, culinaire gebeuren daar. En natuurlijk ook allemaal lifestyle producten uit het land van de tricolore. Opgeven of meer informatie www.cpz.nl. Dat staat voor Circuitpark Zandvoort. Dan op dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli. Daar hebben we het ook al over gehad. De Zandvoortse fietsveerdagen. Ja. Fietst u lekker mee met uw kind en uh, geef u ook vooral op. Het is voor de organisatie heel vervelend als, als er allerlei mensen mee fietsen. Het is niet opgegeven en krijgt u een lekker band. U kunt dan gewoon bellen. Gewoon lekker opgeven en uh, gewoon meedoen. En laat uh, de organisatie zichzelf overtreffen door dit jaar nog meer inschrijvingen te krijgen dan alle voorgaande jaren. Nou, we hebben op donderdag 30 juni om 8 uur s avonds heeft het IVN Zuid-Kennemerland uh, die gaat iets doen over het bijzondere zeedorpelandschap Zuidduinen Ze gaan uh, om 8 uur s avonds vertrekken bij het parkeerwachtershuisje op het uh, Friedhofplein van de parkeerplaats Zuid Het is een uh, tocht van ongeveer anderhalf uur en ik zie eigenlijk niet of het nou op de fiets is of, of, of het lopend is je? Nee, lopend, lopend? Ja. Nou, snap En dan vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli uh, na, een afwezig, uh, uh, na een jaar afwezigheid uh, vinden weer de marine dagen plaats in uh, de thuishaven van de koninklijke marine in Den Helder. Ja, ik uh we begrijp niet allemaal waarom het op de agenda staat Nou ja, het is, het is een leuk, uh, leuk evenement uh, voor zandvoorters dus ook om naartoe te gaan. Ja, nou het is in ieder geval, uh, ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt wel echt een moeite Ja, het, het uit, is echt heel uh, leuk. Ja. En uh, duizend bezoekers die uh, komen daar naartoe en allemaal demonstraties van mariniers en, uh, en helikopters. We gaan waarschijnlijk ook die mensen gaan afzetten op schepen en noem het maar op. Nou, inmiddels hebben we ook aan tafel even aangeschoven gekregen een meneer Jouwstra. Pieter, welkom. Uh, dankjewel, Cor. Uh, en je gaat hier vast zomaar zitten. Hey, jullie gaan straks samen het uh, programma maken, hè? Ja klopt, we hebben in het kader van het programma ZFM Oud Zandvoort een bijzondere gast en dan ik zie hem al zitten, de heer Arends, en een, een, een, een bijzondere mens die al tientallen jaren bij het Rode Kruis zit en we gaan eens praten over de geschiedenis van het Rode Kruis. Dus na 12 uur het Rode Kruis in ZFM Oud Zandvoort. Nou en als laatste uh, wil ik nog even melden dat morgen het programma van RTL 4 Ambassadeur voor een dag is om 5 voor 5 en dat is uh, die zijn uh, twee weken geleden binnengevallen bij Goedemorgen Zandvoort toen zat ik te presenteren samen met Don de Gebber en uh, onder meer Joep Verton die komt bij ons aan uh, tafel in dat uh, programma dus allemaal morgen kijken op RTL 4 5 voor 5 nou dan gaan we nu uh, afronden dat betekent uh, herhaling. Ja, dat is... de herhaling is op, uh, van dit programma is op uh, donderdagmorgen tussen 8 en 10. En wilt u uw uitzending gemist nog een keer beluisteren... dan uh, kunt u naar de website gaan van cfmzandvoort.nl. Vul de datum de tijd in en een uurtje later kunt u dat allemaal beluisteren. De techniek is uh, Tom Hendricks. Tom, heel erg bedankt. Redactie Ellen, Yvonne Rosendaal en Ellen Jansen. En de presentator Coor En uh, Richard Buitenheek. En natuurlijk af en toe Pieter Joustra. We gaan naar de volgende muziek. De Saints met... This Perfect Day en ik wens alle luisteraars hele goede week en tot volgende week.